Uur. Robert Boutus met het NOS-journaal. Bij een oefening in Duitsland is opnieuw een ongeluk gebeurd. met een militair van de 43 gemechaniseerde brigade uit Havelten. Eerder deze week was daar een dodelijk ongeluk. Ditmaal raakte een militair gewond. Volgens het ministerie van Defensie is de man aangereden door een militair voertuig. Hij was aanspreekbaar, is naar het ziekenhuis gebracht. en intussen is hij weer ontslagen. Volgens Defensie maakt hij het goed. De koninklijke marechaussee doet onderzoek naar het ongeval. Nederlands beroemdste primatoloog Frans de Waal... is overleden in zijn woonplaats Atlanta in de Verenigde Staten. Dat bevestigt zijn familie aan NRC. De Waal, die meerdere boeken schreef over het sociale gedrag van mens-apen, is overleden aan de gevolgen van uitgezaaide maagkanker. In 2007 nam het Amerikaanse Time Magazine de Waal op... in de lijst met de 100 invloedrijkste mensen ter wereld. Frans de Waal is 75 jaar geworden. Caroline van der Plas heeft de leden van haar partij gewaarschuwd dat BBB in de kabinaatsnetformatie heel veel kan halen, maar ook zal moeten geven. Op de algemene ledenvergadering van de BBB in Nieuwegein zei ze ook dingen te moeten laten loslaten. Ze benadrukte dat ook de andere partijen zullen moeten inleveren. Van der Plas heeft er vertrouwen in dat er voor het zomerreces een nieuw kabinet is. Milan Sanremo, de eerste grote wielerklassieker van dit jaar... is gewonnen door de Belg Jasper, Jasper Philipsen. De ploeggenoot van titelverdediger Mathieu van der Poel... was de sterkste in de sprint. En shorttracker Jens van het Woud heeft op het WK in Rotterdam... zilver gewonnen op de 1500 meter. Hij kwam als derde over de streep, maar schoof een plek door... omdat de Koreaanse winnaar een straf kreeg. Het weer vanavond droog in opklaringen... Vannacht kan in het noordoosten wat mist voorkomen en daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Morgen begint de dag in het noordoosten nog droog, maar vanuit het westen trekt al vrij snel een regengebied over het land. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Je staat bij mij voor jaren in het krijt Je bent me nu voor altijd, altijd wijd Laat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 Ik wil niet meer zo leven als voorheen. Ik voel me nu bevrijd. Ik blijf alleen. Laat mij alleen. Ik blijf alleen. Ik blijf alleen. Ik blijf alleen. Ja, heng dames, welkom bij het tweede uur van Entertainment View. Alweer het laatste uurtje. Hè? Ja, zo snel gaat het. Dimitri van Toren en hey, kom aan. Hey, kom aan, blijf niet staan en loop maar achterna door de straat, of het plein. Met je tingeltamboorijn, met je anti je laatste geld, je haren in de wind. En alles wat je vindt en wie je ook bent, koningin of president. Wijs, kan de vlieger, rond, de plus, een papa bent. Iedereen mag mee op het feestcomité, kom niet Alle clubjes op partij, alles hoort erbij. Met je griep en hernia, niet te vlug, niet te snel, met je pingpongspel Met je loons in de blik, naar de vrouwen in een dik Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Ja. Ik kom nou, laat ons gaan, met een warme liedestraan Met twaalf tenk en, en de pols zonder naam Met het mes op je keel, met mijn part deel Je vuur en je vlam en de hele dat yeah Heen de weg met de vijand, naar zijn houten kanon. Met toeters en met ballen aan een hele grote troon Met gevoel voor wat humor en met dorpsharmonie. De hoop op de vrede, met witte kan niet wie. Dus kom nou, we gaan mee, ook al heb je geen idee. Van de straat waar ik woon, alle stoepen die zijn schoon. Naar mijn tuin, naar mijn huis, altijd is er iemand thuis. Hier, ja, hé, hey, kom aan. En dat allemaal van Dimitri van Toren. natuurlijk wil ik lekker gauw houden. En uh, wij gaan uh, verder met uh, Frans en Sineke. En uh, ja, zij hebben het over die lach op jouw gezicht. Stil. Maar weet ook dat ik precies hetzelfde voel als jij, ik zie liefde bij ons alle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 Soms even op mijn rug willen krabbelen. Maar nou, nu niet. René Schuurmans en ik droom je terug bij mij. Daar sta je dan. Met je handen in je haren. God, daar sta je dan. Voor jezelf uit te staren. Waarom ging je dan? Liet mij alleen, ik snap niet hoe dat kan Het is koud en kil, hoe lang kunnen nachten duren Het is zo leeg en stil, langzaam kruipen alle uren Die ik met je deel, ik hou je vast Totdat de morgen komt Kom je terug bij mij, terug in mijn leven, heel dicht bij mij, mag dat nog even, alsof het lijkt dat jij nog al. Tot alleen vragen, ja, daar sta je dan. Hoe kom ik ooit door al die dagen? Waarom ging je dan? Liet mij alleen, ik snap niet hoe dat kan. Dan. God, daar sta je dan. Ja, daar sta je dan. En dat allemaal gezongen door René Schuurmans. En ik droom je terug bij mij. En ja, we proberen iemand te bereiken, oftewel Ricardo Kamp. En uh, ja, we gaan, uh, gaan zo nog proberen. En anders uh, ja gaan we gewoon lekker verder met de muziek, natuurlijk. En. Uh, ja, welke is dat? Dat hoor je zo. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. Danny Poppinghouse en jij hoeft niets meer te zeggen. En hey, gezellig hoor, hier al. Ja, vanaf de tolweg die naar Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. Op die 106.9. En dat allemaal uh, natuurlijk Kijk, op de zes aan. Ja, DHB Plus. Uh, ik kom er niet meer uit. Ik stop hem maar, de ik schrijf hem Ik weet genoeg. Het is beter dat je gaat. Je hebt me verdrogen. Al die tijd voor ongelogen. Ben jou meer dan zat. Laat mij nu met rust.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 Je hebt me bedrogen, al die tijd vol gelogen. Ben jij mee dan zat, laat mij nu met rust, het is te laat. Ben jij mee dan zat, laat mij nu met rust, het is te laat. Nou, we gaan eventjes terug in de tijd. Diana 70, The Rubats en Sugar Baby Love. Bye. Ja, dat waren ze dan, de Rubets uit de jaren 70 En uh, ja, 30 maart, dan uh, staan we hier natuurlijk uh, met de collega Rob Harmsen. hier uh, uh, vijf uur lang radio te maken. En uh, dan zal dat zeker in de teken staan van, ja, een beetje de disco tijd zeg maar. Dus uh, ja, en uh, ook uh, de gasten die allemaal langskomen natuurlijk. En dat wordt een uh, dolle boel, 30 maart, zaterdag en uh, ja...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 als weer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 I'm it 6.9 FM Dat was Jan-Stefan Mondial en is het echt te laat? Dit is Sergeer de Joling en het is nog niet voorbij hoor. Maar je hoort jezelf nu zeggen: Ik hou niet meer van jou. Een laatste kus, wat tranen. Ach, kom, nu moet je gaan. En hij zal bij de vol. Radio, 106.9 FM. Zo, dat is nu nog Gerard Joling en wij gaan naar Antonio Holsken en hij het over Boom Boom. En blijf er daar eventjes bij, want uh, ja, het is nog geen 7 uur. Zodanig gaan we nog eventjes bellen natuurlijk met de nummer 5 in de Entertainment for You, Dutch Top 5, Stanley Hazes en uh, daar gaan we nog eventjes een klein gesprek mee voeren.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 Zal zijn, is de nacht van ons beiden Laat je maar gaan, vanavond breekt een hete nacht voor ons aan we soele avond zoals enkel in dromen. Dit verlangen waar wij niet aan ontkomen. Schud net je billen, gooi je haal los, laat mijn handen je tillen. Hou me vast en laat het ritme ons leiden. De wereld is nog slechts van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Wie wist van ons beiden, wil deze nacht blijven.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 Uh, dat was die dan, Antonio Holsken en boem, boem. Ik ga jou wat zeggen. Dit is natuurlijk uh, René Vroger En uh, samen met Donnie en zij hebben samen de bom gepakt. En ik reed door de stad, komt die motor er me en ik denk: Fuck. Hij zegt: Vroger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot.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 Gepakt. Ik heb de mooiste op dit vleesje op de mond gepakt Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt Ik heb die bon gepakt, de rasje zon gepakt Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklap Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt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 Dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt Ik heb die bonn gepakt, de rasjes ongepakt Voor ik ging heb ik een jongen op wat geklapt. Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt Hey René, kom mee, het is tijd voor de vers kopje thee Nou, dat was hij dan. Jij bent te gek. En dat allemaal van Bob of Merg. En van u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen een goede avond. En een goede avond, Stanley. Een hele goede avond. Stanley Hazes. Ja, ik krijg lasers. Ja. <laughs> hey, hoe is dit, man? Ja, lekker. Lekker. Ja? Gaat goed. Ja, okay. En uh, de single ook? Ja, gaat lekker. De single gaat goed. Ja, heerlijke single, man. Ja, dankjewel. Ja. Buiten verwachtingen. Uh, kijk, met een... Uh... Met een ballad is het altijd maar afwachten of hij gedraaid wordt, weet je wel? Ja, ja, ja. dat was ik goed. Nou ja, hij staat in ieder geval een entertainer voor dus of 5, dus... Hij staat uh, nummer 5 in ieder geval. Ja, top. Dus hij staat, wow. hij staat erbij. <laughs> ja, lekker man. Ja, heerlijk. Ja, tussen alle uh, uptempo nummers, ja, het is toch een uh, risico elke keer. Nou ah, ja, kijk, ik bedoel, kijk, je moet een keertje afwijken, zeg ik altijd. Ja, ja, maar... De... Dat is het mooiste wat er is. Dat is mooie nummers, weet je wel. Ja, ja. Die worden te weinig gemaakt, vind ik dan, hè? Ja, nou ja, ik, ik bedoel... ja Kijk, bellen zijn er wel genoeg, maar... Uh, ja, het, het moet pakken. Ja, vind ik ook. Moet de inhoud hebben, hè? Ja, ja. Kijk, en uh, zeg het... Uh, ja. ja, de ene bellen is dus de ander niet. En, en, en ja, nee. Deze pakt wel. Oh, denk ik wel. Ja, en... We hebben we toch wat goed gedaan Ja, toch? <laughs> ja, nou, ik bedoel... Uh, hey, uh, je doet het niet voor niks, het kost allemaal geld. Ik zeg altijd: ja. het, uh, het is niet goedkoop, laat ik het zo zeggen. Nee, zeker niet. Nee, Dan nee. heb ik wel allemaal sponsors. Ja. Maar ik bedoel, uh, ja, het kost er ook allemaal van mijn geld. Ja, ja. Uh, nou ja daar, daar ben je eigenlijk een beetje afhankelijk van, natuurlijk. Uh, als als zwanger zijnde, uh, ja, heb je toch gewoon sponsors nodig? Ja, het kost al een klauwen van mijn geld, jongen. Dan wil je het goed doen, dan, hè? Ja, inderdaad. Dat, uh, maar dat is gelukt in ieder geval bij jou. Ja, ja. En uh, ja. Wat, wat kunnen wij nog meer verwachten na deze single? Um, ja, dadelijk weer uh, het tempo nummer natuurlijk, hè. Ja. De, leg er alweer weer een, uh, op de plank, of uh... ja, we zijn er mee bezig. We hebben al wat, uh, wat demo's gekregen. Er staat nog niet echt wat bij. Uh, Eén zat ik toen vertwijfeld, dat was een echt een Spaanse, uh, Spaanse nummer, weet je wel? Ja, ja. Nederlands Zalig dan, maar echt Spaanse klanken. Ja, ja. Ik weet niet of het bij mij past, dus ik twijfel nog even en even kijken wat er nog meer op mijn pad. Komt Brambertje Koningus uh, was toch bezig voor me. Okay. Dus uh, nou, ik ben benieuwd. Ja, nou ja, dus uh, ja, er zit eigenlijk genoeg aan te komen. Dus jawel, dan... jawel, zeker. Dus, dus uh, we kunnen weer uh, een zomerknallen verwachten, zeg maar. Ja, er zit er wel in. Ja, ik hoop het wel dat ze met wat moois komen. Ja, uh, medio, uh, wanneer verwacht je dat het een beetje uit te brengen? In Juni of zo? Uh, ja, juni, hè. Ik denk het wel Ja, een beetje mooie tijd nee, is het geworden. Ja. ja, zeker. Lekker, uh, ja, lekker uh, zomerse klanken, dat wil ik. Ja, toch? Hey, hey, maar, uh, ik mis jou. Uh, hoe is dat eigenlijk een beetje ontstaan, Stanley? Ik, uh, ja, ja, ik, ik, ik, ik had een labeltje gekregen. Ja. En uh, had, uh, Jeroen Dirksen had hem meegezongen. Dat dus, is uh, tekstschrijver van de producent. Nou, het uh, ja, klonk gelijk al in mijn oren, weet je Een ja. melodielijn en, en de tekst, dat grijpt me aan. En uh, toen ben ik uh, op gesprek gegaan bij Jeroen Dirkse. Ik had via een, een, een, een liedjesmakelaar het nummer gekregen. Ja, ja. En uh, ja, daar heb ik een demo opgenomen van het nummer. Was eigenlijk niet de bedoeling, maar het was zo gezellig, weet je wel? We gingen naar beneden, naar de studio. En de eerste kennismaking met Jeroen Dirkse. En in Duitsland dan. En um, ja, van teken kwam het andere. had ik het nummer ingezongen. Ja, het klonk als een dijk. Ik dacht, ja, die wil ik hebben, weet je wel. Ja. Dan moet, uh, kijk, ik heb die demo opgenomen, maar dan moet je nog even in het nummer kruipen, weet je wel. Dus uh, dat was een ja, vlakke demo, maar dat de klonk wel al als een dijk. Toen kon hij eigenlijk al uit, weet je wel. Ja. Zo, zo, zo mooi was hij. Ja, we, de... Alle uitgemixt, weet je wel. Ja. Dus, ehm... Um, ja, en toen hoorde ik een tijdje niks. Toen was iemand anders met met, uh, met een nummer met mijn stem erop gaan uh, lobbyen. En uh, toen kreeg ik allemaal berichtjes van uh, artiesten. Hé, hey, mooi nummer. En, uh, en toen kreeg ik uh, Frans Duits had het nummer opgenomen. En eh, uh, uh, uh, Tino. Tino, ja. Lacht -ie? En Sonny uh, Sharp hoorde ik dan, zei ja. ze. En uh, Mart Hoogkamer zag ik veel dat die het normaal ja. aan het inzingen was. En ik dacht, ja, nou wat jongen, ik zei, dan gaan ze met mijn uh, dingen lobbyen. Maar op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje en die wilde wat dingen eraan veranderen. En toen zei Jeroen, er is je wat niks aan veranderd, anders uh, krijg je uh, hazes hem. En ze doen het wel aan me op en een week later heb ik hem opgenomen. En ik ja. ben echt blij dat ik hem uh, gekregen heb. Ja, dat, dat, uh, dat snap ik, want uh, ja, het, het is een nummer wat binnenkomt. Ja, ja. Het, is, het is uit leven gegeven, weet je wel. Ja, het, ja. uh, het, het staat altijd dichtbij. Ja, ja inderdaad. En ja. dat vind ik de mooiste dingen, met, met, met inhoud en... Uh, ja. Nee. En ja. ook als, dan, dan kruip je in het nummer. Ja. En dan uh, sta je zelf aan de brok in je keel, sta je het nummer in te zingen, weet je wel. moet je eigenlijk verplaatsen in, in, in een ballet Ja, ja, ja. Dat is een levenslied. ja. Hmm. En um, is, ik kreeg allemaal episch. Uh, ik ken het nummer van Hazes niet, ik zei ik ken ook niet, want het is een heel nieuw nummer. En die dacht allemaal dat het een Hazes nummer was. Oké. Okay. <laughs> waarom ken ik het nummer van Hazes niet? Ik uh, zei ik ken het niet. Uh, ja, ja. <laughs> nou, dat zijn wel leuke <laughs> dingen natuurlijk. Ja, ja inderdaad. En dus ik kreeg dat het wel ja. het was. Ja. Ja. Hé, hey, maar uh, nee, heerlijk gezongen, ik uh, kan niet anders zeggen, uh, chapeau. Ja, want, uh, ja, super, dankjewel. Ja, heerlijk. Toen ik hem hoorde, ja, uh, hij knalde gelijk binnen, dus... Uh, ja. Ja, en uh, volgens mij heb ik, uh, als ik het goed gezien heb, is hij overal goed opgepakt. Ja, klopt, ja. Hij ja, wordt overgedraaid. Ja, dus... Uh, nee, we, gaan, uh, we gaan kijken hoe, uh, hoe deze verder ruilt en zeilt. Super. En uh, we gaan natuurlijk ook wachten op uh, jouw nieuwe knallen, de zomerknallen. Ja, ja, ja. Ik hoop dat ik binnenkort uh, wat binnenkrijg, wat, wat, wat, me echt, uh, wat, wat me echt leg en dan, uh, dan gaan we er even mee aan de slag. Ja. Hé, hey, sta je nog ergens op podium, Stindy? het weekend. Uh, nou, gezien uh, vanaf nu tot aan de zomer? Ja, ik zei zo, uh, druk, druk, druk. Gisteren heb ik, gisteravond heb ik er twee gedaan, vanavond heb ik er nog één. En morgen heb ik geen morgenmiddag. Oké. Okay. Hey, en uh, heb jij een je Ergens op Facebook of... Uh... Mm, nou... Nah. <laughs> <laughs> nee. Dat doen we niet. <laughs> nee, maar uh, ik, ik weet niet of, of ja, dat je ergens... Uh, waar, waar mensen kaartjes kunnen kopen voor een optreden, weet je wel. Ja, maar ik heb dus... Als ze mijn Facebook in de gaten houden... Zo, meestal feestjes en cafés en zo. En zo. Ja. Dus uh, volgende week ik trouwens heb ik een ik kijk uh, even mijn huis uh, op, de, op het uh, pand, zeg maar, waar ik naartoe ja, moet. Ja. Dat is een uh, poppodia. Oké, okay, lekker. Ja, dat is lekker eens een keer thuis gaat Ja, toch? Dan ja. Ik, uh, zie ik ook nog 200, 300 kilometer weg. Ja, ja, je bent altijd, <laughs> altijd onderweg, zeg maar. Kijk, <laughs> ja. hey, maar uh, Stil, wij gaan hem uh, lekker draaien. Dus als jij hem uh, aankondigt, dan zetten wij hem in. Super, helemaal geweldig. En succes verder met, het, uh, met de uitzending, hè? Ja, graag gedaan. Okay, dankjewel. dankjewel. Ook hier te beluisteren, mijn nieuwe single. Ik mis jou. Hé, hey, dankjewel. Plezier. Goedjes, doei doei. Jo, dankjewel, Leslie. Doei doei. Veel succes, hoi hoi. Dankjewel. Hoi hoi. Zag ik jou, dan voel ik me fijn.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 is me de weg langs dit pad? Zal een zwaarste tijd dan komen? Of heb ik die al gehad? Ik mis jou, ik voel me zo alleen. Het is zo stil, zonder jou hieromheen. Ik schuur je naam, waar ben je heen gegaan? Het is voorbij, verlies overschaduwd, nu alles wat er was. De tijd zal het leren en begrijp ik het laten pas. Ik laat het los en kijk alleen vooruit. Ik kan het niet accepteren dat ik het hoofdstuk slaag. Ik ben een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 Vertrouwen, ik blijf bij je vanavond. Met jou erbij kan ik de hele wereld aan Nee, laat je nooit meer gaan Ja, al mijn dromen, ze zijn uitgekomen Sinds ik jou heb ontmoet Ik kon niet geloven dat jij aan mij groeit. Blijf je vanavond.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 Zo, dat was hier dan Robiekie in Al Mijn Dromen. Ja, er is hier een tijd van komen, een tijd van gaan, een tijd van gaan is gekomen hier bij ZFM Entertainment View Met het programma Entertainment View natuurlijk. Het was weer leuk, het was gezellig en uh, ja, ik hoop dat u ook genoten hebt. En uh, zo niet, dan uh, zie ik het wel in mijn mailbox. Ik zou zeggen, ja, graag tot volgende week. En uh, vergeet niet in je agenda te zitten. Uh, zaterdag 30 maart. Extra lange uitzending van 2 tot 7. Samen met uh, mijn collega Rob Harms. Uh, diverse artiesten, Een hoop disco-muziek. Het gaat allemaal goed komen. Leuk, gezellig. Ik zou zeggen, een goed weekend. Geniet ervan. En uh, denk een beetje om elkaar. Ik zou zeggen, tot dan. Bye, bye.